12 uur. Dit is Radio 1, met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. John Stienen is erg blij dat het geweld in Oekraïne voorbij is. Hij zag bekenden van hem sterven die zo belangrijk hadden kunnen zijn... voor de toekomst van het land. Bjorn Nijenhuis visualiseert voor ons wat de Nederlandse Olympische ploeg... allemaal aan huldigingen door gaat maken de komende uren. En homo-voorman COC-directeur Koen van Dijk is best tevreden... over de discussie over homorechten in Rusland... ter aanleiding van de Spelen. Het NOS-verdaad met Mark Visser... Bij een rechtbank in Moskou zijn meer dan 100 demonstranten opgepakt. In de rechtbank stonden acht mensen terecht. die twee jaar geleden werden opgepakt. bij een anti-Poetin-demonstratie. Onder de arrestanten is oppositieleider Alexei Navalny. Zeven verdachten in de zaak hebben celstraffen van 2,5 tot 4 jaar gekregen. De achtste kreeg een voorwaardelijke straf. Vrijdag begonnen de rechters met het voorlezen van het vonnis. Toen werden er ook al arrestaties verricht. De koers van PostNL is ruim 18 gedaald. Beleggers zijn niet blij met de resultaten en de vooruitzichten van het bedrijf. PostNL maakte vanochtend bekend dat er steeds minder brieven en kaarten bezorgd. Er wordt uitgegaan van een daling van 9 tot 12 per jaar. Wel worden er steeds meer pakjes bezorgd... onder meer door de groeiende populariteit van internetwinkels. PostNL maakte vorig jaar 170 miljoen euro verlies. In Oekraïne is een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de gevluchte president Janukovic. Hij wordt aangeklaagd voor het doden van demonstranten... schrijft de waarnemend minister van Binnenlandse Zaken. Scherpschutters van het regime openden vorige week het vuur op betogers in Kiev... waarbij tientallen doden vielen. Janukovic vluchtte zaterdag uit Kiev. Waar hij nu zit, is niet duidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp. Er gaan de wildste geruchten over, hij zou in Moskou zitten of in de Golfstaten. En heel veel mensen zeggen ook, hij zit gewoon in het oosten van het land. Maar goed, ze gaan dus op zoek omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op de demonstranten. In Italië is op tientallen plaatsen huiszoeking gedaan... bij voormalige bestuurders en medewerkers van de bank NPS. Ze worden verdacht van het verduisteren van 47 miljoen euro. De huiszoekingen werden gelijktijdig gedaan... in onder meer Milaan, Rome en Siena. Het onderzoek naar de groep van elf bestuurders... en effectenmakelaars loopt al jaren. De verdachten zouden door risicovolle beleggingen... NPS aan de rand van de afgrond hebben gebracht. NPS is de oudste bank van Italië. De werkloosheid is vorig jaar in alle provincies toegenomen. Flevoland had met 10,9 het hoogste percentage werklozen... gevolgd door Groningen en Friesland. In Zeeland is de werkloosheid al jarenlang het laagst, zegt het CBS. Hoe dat precies zit, ja, dat hangt ook vooral samen... met de samenstelling van de arbeidsmarkt daar. Het is een ja, relatief stabiele arbeidsmarkt... met een vrij groot aandeel voor de landbouw. En daar gebeurt meestal niet zo heel veel... als het met de conjunctuur wat tegen zit... In de vier grote steden is de werkloosheid naar verhouding hoog. Rotterdam had het hoogste percentage. 13,9 van de beroepsbevolking was er vorig jaar werkloos. In Vught is een gevangene die niet in zijn cel zat weer terecht. Hij werd gevonden op het gevangenisterrein, zegt verslaggever Martijn van der Zande. Hij had zich verstopt in het tuinhuisje van de gevangenis zelf. Ja, hoe hij daar terecht is gekomen en hoe lang hij zich daar verstopt heeft is nog onduidelijk. Wat we wel weten is dat rond 7 uur, toen de celdeuren opengingen, dat bewakers hem niet in zijn cel vonden en dat hij dus sindsdien in ieder geval vermist was. Amsterdam heeft genoeg stemmetellers voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gisteren liet de hoofdstad weten dat er nog een paar honderd vrijwilligers nodig waren voor de verkiezingen op 19 maart. Maar sindsdien hebben Amsterdammers zich massaal gemeld, zegt de gemeente. Rotterdam is ook nog op zoek naar stemmetellers. Hoeveel is niet duidelijk. Dan het weer. De zon schijnt geregeld, maar er trekken ook veel sluierwolken over. Het blijft wel droog en het wordt 11 graden op de Wadden tot 14 in het Zuidoosten en Oosten. Morgen gaat het vanuit het westen regenen en het wordt dan een graad of elf. Verkeersinformatie: John Sahoka. Met een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er staat tussen Afritsoest Soest en 1 Brugge 2 kilometer. Komt er een spoedreparatie? En daardoor zijn bij 1 Brugge 2 rijstroken dicht. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn. en andere cultuur leren kennen.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 een nieuwe week aan kerstverse nieuws ligt voor ons. Voor Oekraïne is een nieuwe fase aangebroken. aangebroken. Vooruitkijken, plannen maken. Er komen presidentsverkiezingen in mei. John Stine van het ministerie van Binnenlandse Zaken. U was er vaak, u kent daar veel mensen. Zijn er nou smetteloze politici te vinden in Oekraïne... die het land er weer bovenop kunnen helpen? Die, Dank Die zijn er wel, uh, dat zijn er niet veel. Um, <lacht> en waarschijnlijk zal er echt toch minimaal één moeten opstaan in de komende maanden. Bjorn Nijhuis, de dus Oud-Schaatse en onze Olympische stamgast... gisteravond de sluitingsceremonie. Het had op sommige momenten wel een hoog kiesgehalte, Bjorn. Wat was voor jou het allerfoutste moment? Ja, Kietjereg, ik, ik, ik, ik weet er niet te licht aan of je echt een grote fan, van, fan uh, bent van Boney M. Maar als je wel een hele grote fan van Boney M bent, dan was het terecht het meeste leuke Olympische Spelen ooit. Waar Poetin overigens lekker bij stond mee te klappen. Ja, niet ja. alleen maar bij hem, maar ook bij uh, wat was die, uh, uh, Too Unlimited. Dat uh, vond hij ja. ook geweldig. Koen van Dijk, directeur van de COC, ook aan tafel. Wat is er, nog net iets meer? Gay, Too Unlimited of Boney M? Uh, Bonnie is meer gay, maar ik denk dat Too Unlimited meer het blijflied van Poetin was. Gezien zijn ongebreidelde machtshonger is No Limits wel op zijn lijf geschreven. De Nieuws-PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. EU-buitenlandchef Catherine Ashton die vliegt vandaag naar Kiev... om daar een oplossing te vinden voor de politieke en economische crisis... waarin Oekraïne nu zit. Het land heeft een roerig weekend achter de rug. President Yanukovych werd afgezet, is nu spoorloos. En oppositieleider Timoshenko werd vrijgelaten. Het geweld heeft aan meer dan 80 mensen het leven gekost. En John Stine, u werkt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken... u bent erg betrokken met het land. U bent zelf meermalen een keer op Maidan geweest. Bent u geschokt door al die doden? Ja, het, uh, toen de eerste doden waren... De file, toen, toen was ik daar ook. Dat was uh, in januari, de derde week. En uh, ja, met name nu de, de laatste geweldsuitbarsting. Uh, waarbij overigens ook iemand uh, om het leven is gekomen... die hier in Nederland heeft gewerkt. Uh, die verbonden was aan de Oekraïnse ambassade hier in Den Haag. die kende u? Uh, uh, ja, die kende ik. Ja. Ja, hoe die kende vooral zijn vrouw, uh, kende, ik, uh, kende ik vrij goed. Hoe is hij om het leven gekomen dan? Uh, hij is op de barricades uh, door een sluipschutter uh, doodgeschoten. Ook door een sluipschutter? Door een sluipschutter, Net zoals ja. velen daar de dood hebben gevonden... Ja. Ja, dus toch een kogel die gericht was, want ze hebben allemaal een helm op, zoals je hebt gezien op tv. Zo'n dus kogel die echt uh, gericht op, uh, nou ja, wat is, op de hals of op het gezicht is uh, afgeveurd. Was hij nog jong? 35. Vader van een, uh, van een dochtertje van zeven maanden. En hij demonstreerde mee. En ja, hij stond daar ook voor, voor, de, voor de toekomst van zijn dochter, zeg maar, van zijn land, van zijn volk. Hoe oh. oh. hoorde u? Hiervan? Ik uh, hoorde het uh, via Facebook van een. Uh, ook een oud collega van zijn uh, echtgenote. Dus de, de voorganger, dus de, de voorvorige. Uh, culturele attaché van de Oekraïnse ambassade hier in Nederland. Die meldde Dus toen wisten we eigenlijk ook meteen helaas dat het uh, bevestigd was. Dus hoefde we ook niet meer te twijfelen aan de echtheid van het bericht. En uh, nou ja, toen. Ja, wat er dan door je heen gaat, dat is moeilijk te beschrijven. Dat, uh, als het zo dichtbij komt. Dus dat is het verschil, zeg maar, tussen het beeld wat je ziet op tv. en ja, dat het beeld dan ook een gezicht krijgt. Ja. En, misschien ook een beetje omdat wij hier denken: ja, dat zijn allemaal mensen die komen van de provinciesteden daar naartoe. He, voor ons heeft het, heeft het niet echt een, een beeld, een gezicht. En nu in één keer wel. Um, Jij ja, zegt al dat dat komt hard aan. Maar wat, wat dacht u toen? Toen u wist: het is iemand die ik ken, ben nou, wat er daarvoor was gebeurd, was dat het, het komt al dichterbij. Zeg maar, als, het gewoon ook, uh, als je ziet hoe oud die mensen zijn, wat ze doen. Dat, zijn, dat waren studenten, universiteitsprofessoren. Nee, Heel gewone mensen. Dus uiteindelijk bleek het helemaal, ik zeg het ja, ook ja, verkeerd, Maar dat, maar maar dat zie je ook als je, je, ook als je zijn, daar maar. bent. Dus ook als je daar bent, dan zie je niet uh, dat daar uh, duizenden extremisten staan. Uh, ja, die, die daar uh, met, met allerlei rare bedoelingen staan. Er staan natuurlijk, op het moment dat het geweld uitbarstte. er stonden daar wel uh, ook de hooligans en zo. En dat, dat waren ook. Allerlei antisemitische symboliek, maar dat was niet heel veel. Ja. Maar er stonden, er stonden vooral uh, gewone mensen, er stonden bejaarden stonden sneeuw te scheppen. En die sneeuw die werd dan in zakken gestopt. En die zakken die werden gebruikt om de barricades op te hogen. U zegt net, ik ben er al eerder geweest in januari. Um, u heeft meerdere malen heeft u op dat plein gestaan. Heeft u het steeds radicaler zien worden, de opstand? Ja, ik, ik was er echt vanaf het eerste begin... toen op Facebook de omroep verscheen op 21 november... toen het akkoord was weggestemd. Of was verworpen door, door de president... Toen waren er een paar honderd mensen en toen was het nog een soort van gemoedelijke sfeer, een soort van kerstmarkt. Later verschenen er ook houten, houten huisjes, wat nog meer mm -hmm. de indruk versterkte van een kerstmarkt. Um, daarna zag je inderdaad uh, steeds als er uh, iets gebeurde, um, als de president weer een, een stap nam dat het volk dan uh, steeds in grotere getale terugkwam. Op 30 november um, werd er voor het eerst hard ingegrepen. Op 1 december stonden er 800.000 mensen uit Kiev op het plein. En zo zag je dat steeds zeg maar, uh, ontwikkelen. En steeds als er iets gebeurde, hoe erg het ook was... kwam het volk daarna weer terug. Uh, in januari toen de, uiteindelijk de wetten werden aangenomen... die uh, de mensenrechten in Oekraïne direct schonden. Namelijk de, de, de vrijheid van, uh, van vergadering, de vrijheid van vereniging... de vrijheid van protest. Um, allemaal uh, ge, zeg maar, gerelateerd aan wat in Rusland ook uh, was voorgevallen... en de wetten die in Rusland ook waren aangenomen. Toen dat gebeurde, toen uh, kwam de eerste geweldsuitbarsting uh, op die zondag. Um, toen de barricade ontstond met dat vuur. En uh, mm. die we ook toen hebben gezien, dus de derde week van januari. En net toen het leek dat er een uh, soort van akkoord zou zijn... Uh, waarin het allemaal zou worden teruggedraaid... toen bleek dat uh, de voorzitter van het parlement... dus uiteindelijk toch niet instemde met het op de agenda zetten... van de grondwetswijziging die daarvoor nodig was. En toen uh, sloeg de vlam in de pan afgelopen week. Vrijdag schreef u een uh, ontroerend bericht op Facebook... naar aanleiding van het geweld. U schrijft hoe u van vrienden in Kiev hoorde dat zij vrienden hadden verloren. jongen en intelligente mensen die de toekomst van het land in handen hadden. Was u opgelucht toen dit weekend het besluit werd genomen... door het parlement voor het vertrek van Janukovic? Uh, voor een deel wel. Um, maar ja, de vraag is nog even van wat, wat gebeurt er nu? Dus ik denk niet dat ze er al zijn. Um, mm -hmm. Hij moet ook nog op een of andere manier... op een normale manier voor de rechter verschijnen, lijkt mij. En niet alleen hij. Maar waarschijnlijk ook degene die, die daarvoor van alles uh, hebben gedaan. Er is een hoop onzekerheid nog steeds waar het met Oekraïne naartoe gaat. In de oostelijke stad Kharkov is het onrustig. En daar is NOS-verslaggever Ilko Bos van Rozentaal. Ilko uh, vertelt ons zo meteen wat er in Kharkov gebeurt. Hij uh, meldt zich zodra dat mogelijk is. We gaan even naar een ander punt. Afgelopen vrijdag uh, bezochten EU-parlementariërs Verhofstadt en van Balen Kiev. Uh, Verhofstadt die hield betogers voor dat hun land financiële hulp moet krijgen en dat een visumplicht moet worden afgelegd. We have also with the European Union to prepare a positive package for the Ukrainian people. A financial package and also a visa-free regime for ordinary citizens in Ukraine. We want to propose Ukrainian people a free в'їзд to the European Union. Ja, visa Free Regime, werd er onder andere gezegd. U doet sinds november vorig jaar onderzoek... naar de mate waarin Oekraïnse reisdocumenten voldoen... Hè, aan die eisen van de Europese Unie voor visumvrij reizen. Daar gaat het om. Hoe, hoe, hoe reëel is die belofte van Verhofstadt? Dat dit er doorkomt, visumvrij reizen? Nou, die, um, Dat visumvrij reizen maakt deel uit van een pakket... Uh, waarin een aantal maatregelen, waaronder anticorruptie... en een betere mensenrechten situatie, onder andere uh, antidiscriminatie... Mm -hmm. En uh, laatst nog in november is er, uh, heeft de Europese Commissie daarover gerapporteerd, naar aanleiding van de top van veel nieuws, uh, die toen plaatsvond, waar uiteindelijk Oekraïne besloot om zichzelf terug te trekken. En toen was het uh, oordeel van de Europese Commissie op dat moment dat Oekraïne daar nog niet rijp voor was, omdat op alle punten die daarin stonden Oekraïne steken had laten vallen. Uiteindelijk is natuurlijk de overeenkomst voor visumvrij reizen is een politieke keuze. Dus dat is iets wat uh, de, uh, het Europese parlement in Brussel uh, kan voorstellen en waar dan, de, de raad in Brussel, dus de, de verschillende ministers van buitenlandse zaken... Uh, uiteindelijk mee, uh, mee kunnen instemmen. Dus als dat iets is wat, uh, wat Brussel vindt dat uh, dat plaats moet vinden, dan, uh, dan kan dat, dat. Maar wanneer uh, kan dat gebeuren dan? Dat, dat kan heel snel. Um, Moldavië bijvoorbeeld voldeed op dat moment wel uh, aan de eisen... zoals die gesteld waren uh, in november. En uh, daarvan wordt verwacht dat ze al in april uh, zonder visum naar de Europese Unie kunnen reizen. Dus zo snel kan dat gaan. Maar u heeft hier een rol hierin, hè? Ik heb, daar geen rol, ik heb daar geen rol in. Ik, uh, het enige wat ik hier aan doe is uh, op, techni op technisch gebied kijken... en ook uh, wat betreft de wetgeving, zoals die nu geldt... Uh, hoe, uh, in, ho in hoeverre Oekraïne voldoet aan de eisen die toen werden gesteld, in 2011. Maar als de eisen worden aangepast, ja, dan, dan is dat op zich niet meer aan de orde. Dat is wat u onderzoekt. Dat en en destijds. Verdelen ze eraan? <laughs> dat, is, dat is ook een politieke uitspraak. Um, ja, dat, dat is vrij lastig. In technische zin uh, leek het er inderdaad op. Maar, dus het lijkt erop dat, uh, dat er vooral een uh, gebrek was aan politieke wil aan de kant van hm. Oekraïners. Om zeg maar, aan alle eisen die gesteld waren ook te voldoen. U mag dit soort uitspraken niet doen? Politieke nou, ik, uitspraken? Nee, nou, ik, ik, ik heb nog niks gepubliceerd. Dus laat staan dat ik politieke uitspraken kan, zou kunnen doen. Dus zolang de resultaten van het onderzoek er nog niet zijn, kan ik er ook niet veel over zeggen. Safe bij de bel, Elko Bas van Razzentaal. Wat gebeurt er in Garkov, Elko? Elko Bos van Roosenthal zit live in de uitzending. We hebben gisteren in Nieuwsuur een reportage van je gezien. Uh, daarin ja. waren een aantal demonstranten bezig om te bepalen... wanneer het beeld van Lenin in die stad moest worden neergehaald. Uh, wat gebeurt er nu eigenlijk precies in die stad, in het uh, oosten van het land? Nou, op dit moment, daar waren we net in het kantoor van de gouverneur... is een ultimatum aan die gouverneur uh, verlopen. Dat is dus een pro man. Die was hier straks ook even, maar mag zijn kantoor niet in. Dat kantoor wordt bezet gehouden door de demonstranten en zij hebben dus gezegd dat hij weg moet. En dat wil tenminste juist verlopen. Wat dat voor gevolgen heeft, want ze hebben zijn kantoor al in handen... dat is onduidelijk en dat is ook wel een beetje tekenend hier voor de situatie. Er wordt niet gevochten, Er is wel veel oproep, politie, voor- en tegenstanders. Alleen wie er nou precies de baas, uh, de baas hier is... en uh, hoe dat de komende dagen verder gaat, ja dat blijft onduidelijk. Het standbeeld overigens staat er nog steeds, maar er is wel afgesproken... Dat dat binnen een paar dagen tegen de grond gaat. Maar ja, dat wordt omsingeld door mensen die dat beeld willen beschermen. En dat gaat dus zeker niet uh, zonder slag of stoot. En ik zag gisteren de burgemeester die als uh, een duveltje uit een doosje weer op, opdook. Net zoals de gouverneur. Richting de mensen gaan die bij dat standbeeld stonden. En die zei: mm -hmm. Nou, als het aan mij ligt, dan uh, blijft dat standbeeld hier voorlopig staan. Dus zo is de situatie. Voorstanders en tegenstanders daar, Elko. Ja, absoluut. De burgemeester we hebben we vandaag trouwens nog niet gezien. Um, die komt af en toe naar buiten, net als de gouverneur. Dan zeggen ze: Jongens, we moeten allemaal kalm blijven. Maar goed, intussen door überhaupt te verschijnen in een stad waar ze niet meer welkom zijn voor de helft van de bevolking. Gooien ze oude olie op het, vuur, uh, op het vuur. ik Staan nu in de buurt van dat standbeeld, daar is het redelijk rustig. Maar mensen hebben een tent opgezet eromheen. Er staan hekken omheen om dat beeld te beschermen. Ja, en er komt dus een moment de komende dagen. dat de Euro-Maidan-demonstranten, uh, ja, de, Euro de pro-Europa-mensen. dat beeld omver willen trekken. En dan zal de burgemeester daar wil staan, hij wil dat tegenhouden. Ja, en wat er dan gebeurt is, uh, is volstrekt onduidelijk, maar rustiger zal het er niet op worden. En de mensen die uh, pro-Rusland zijn, althans op Rusland gericht zijn, die ook Russisch praten... daar ...in het oostelijk gedeelte van uh, Oekraïne, wat daar natuurlijk heel veel voorkomt... Uh, ...willen die ook nog dat Oekraïne Oekraïne blijft, Helco? Ja, dat wel. En dat is, dat is, er wordt er en daar natuurlijk gesproken over een, een splitsing van Oekraïne. Ik werk dat ook wel commentatoren en vooral ook in het westen. Het ...wordt genoemd als, als optie. Ik heb niemand hier gesproken, ook niet in dit uh, pro-Russische deel... Uh, ...die daarvoor is. Uh, zowel de pro-Europa-demonstranten als de oude aanhangers van Janukovic... ...zijn het en hier, de etnische Russen... ...die willen geen van allen dat het land wordt opgedeeld. Er zijn etnische Russen hier die zeggen... ...Poetin moet ons komen helpen. Ze moeten ons komen helpen tegen die fascisten... ...die hier de macht dreigen te nemen. Maar een gespleten Oekraïne, dat willen we absoluut niet. Het moet echt één land blijven. Dus... De discussie moet dit land zich opsplitsen. Die wordt misschien op de opiniepagina's gevoerd, maar hier op straat zeker niet. Heeft de afgezette president Janukovic nog steun in het Oosten? Eigenlijk ook steeds minder. Ik heb heel weinig mensen gesproken die zich nog helemaal achter hem scharen. Dat is ook omdat ze weten dat hij gewoon niet meer terugkomt. Er wordt alleen in de verleden tijd over hem gesproken. En de meeste mensen zeggen: het is een beetje lood om en Misschien was het wel een, een, een, een corrupte president. En dat geldt ook voor de mensen die, die hier in uh, zitten... ...stuk Harkov heeft neergezet. Maar dat geldt voor de nieuwe machthebbers zeker ook. En dat vinden ze van Julia Timoshenko bijvoorbeeld ook. En daar hebben ze natuurlijk ook, uh, ook gelijk in. Ook zij is veroordeeld geweest... ...wegens, uh, wegens machtmisbruik en corruptie. Dus ja, good guys en bad guys, die ziet men hier niet. De helft ziet Janne Um, ...als een, uh, nou ja, een president die zeker niet minder is dan wat er, uh, wat er nu aan zit te komen. Maar een held is hij ook hier uh, voor mij heel erg weinig mensen. Heb jij enig idee waar hij uithangt? Weet je er iets over? Door de contacten in, uh, in nee, Garkop? Nee, ik lees denk ik de geruchten die jullie ook lezen. Dan is hij weer op de krim uh, gesignaleerd. Zijn vrouw doet gewoon boodschappen in Donjas. Dat is hier, uh, nou, ik geloof twee uur ongeveer uh, vandaan. En ook vanaf dat daar weer geruchten dat hij hier in Garkov zou zijn. Alleen dat zijn ook niet meer dan, uh, dan geruchten... Er is geen enkele reden om aan te nemen dat hij hier nu is. En nou ja, je kan ook alleen maar verzinnen wat dat hier met de demonstranten zou doen... als hij hier opduikt. Dus niemand weet waar hij is. Hij is wel voor het laatst in GarkoF gesignaleerd. Dat was bij een televisieinterview ergens in een hotelkamer hier. Dat is ik drie dagen geleden. En daarna had er echt niets meer van hem er is verslaggever Ilke Bos van Rotterdam. John Stine van Binnenlandse Zaken. U weet ook niet precies waar die zitten. Waar die zit? Nee. nee, nee. nee. De ik laatste zou... gruchten zijn dezelfde, dat hij ja. ergens op de krim zo zit. Omdat u misschien dat visum kunt uitgeven aan hem. <laughs> nou, nee. Ik zag u net enorm knikken. Uh, Ilko Bos van Roosentaal, die zei van... ja, die discussie over splitsing, dat is er eentje voor de opiniepagina. Dat leeft daar niet. En toen zag ik u van... Ja, ja, precies, want dat is inderdaad wat mensen nog wel eens willen vergeten. Het is, uh, het is, het is heel complex, de situatie in het land. Uh, maar wat het in ieder geval niet is, is dat het land uh, op uiteenvallen staat. Uh, wat niet wil zeggen dat de oplossing daar makkelijker wordt. Waarschijnlijk zou het makkelijker zijn als er gewoon sprake zijn van een cold cut. Dat je zou zeggen van oké, okay, laten we de Krim en, en de drie oostelijke provincies... Ja. zich lekker afscheiden maar en dus... aansluiten bij Rusland. En dan zijn ja. we van het probleem af... De vrienden die u is heeft niet. daar en kennen ze, dat is geen gespreksonderwerp. Nee, nee. Dus het uiteenvallen van Oekraïne is, staat niet op de agenda. Ook niet in Oekraïne zelf. Wat heeft Oekraïne nu nodig? Um, waarschijnlijk heeft Oekraïne nu een, een versterkt maatschappelijk middenveld nodig. Dus een, een, een soort van... Um, ja, verzoeningscommissie zoals die ook in... Uh, maar dan in moet er moet geld Zijfrika komen voor een versterkt maatschappelijk middenveld natuurlijk. Maar nou, dat geld dat moet er toch al komen om uh, Oekraïne van het bankroet uh, verwijderd ja. te houden. Maar dat geld dat schijnt er ook te komen vanuit Brussel. Dus dat, uh... Ja, via het IMF. En, en via het IMF. Maar ja, en daar is Oekraïne niet altijd voor... Nou ja, omdat daar dus allerlei voorwaarden aan, aan verbonden zijn. Maar misschien uh, denken de huidige machthebbers anders, anders over dan de machthebbers... Uh, ja. die nu net zijn vertrokken. En wat er moet gebeuren is verkiezingen. Die komen eraan, 25 mei. U bent waarnemer geweest bij eerdere verkiezingen. Gaat u dat nu weer doen? Uh, dat weet ik niet. Dat ligt, in eerste instantie ligt dat aan uh, Oekraïne zelf. Oekraïne zelf moet de OVSE vragen, waar ze lid van zijn... om waarnemers te sturen. Als de OVSE uh, die uh, uitnodiging heeft uitgestuurd... dan gaat dat naar het ministerie van Buitenlandse Zaken... En dan besluit Nederland hoeveel uh, waarnemers beschikbaar worden gesteld. En pas dan komt de vraag aan de orde wie er vanuit Nederland als waarnemer naar de verkiezingen gaat. Heeft u enige verwachting van deze vervroegde verkiezingen? Uh, nou, er zal in ieder geval een soort van duidelijkheid komen binnen een paar maanden wie er als nieuwe leider opstaat. Uh, en ja, dat, dat is in ieder geval de verwachting die ik, uh, die, die ik wel heb. Daar bent u net zo benieuwd naar als wij wij, ja, Wie die ja, nieuwe ik... leider ooit gaat worden daar. Uh, ja. John Stine, werkzaam uh, voor het ministerie van binnenlandse Zaken, onder andere in Oekraïne. Roelof van de redactie is aangeschoven met een update van de nieuwsbv.nl. Dag jongens. Daar gaat het vandaag over supermarktreclames. Die zijn vaak saai. Hè? Dan melden ze alleen wat deze week een pot half om half gehakt kost. Soms zijn ze ook wat joliger. Denk maar aan die ene bedrijfsleider uit de appie reclame. En soms doet de supermarkt zelfs een poging om ons met een liedje geld uit de zakken te kloppen. Dit bijvoorbeeld... Een hele gelukkige poging van deze Nederlandse supermarkt. En dat doen de Duitsers een stuk beter. Vooral de kruidenier Duitsers van Edeka, Dat is de grootste supermarktketen daar. Daar wilden ze eens wat anders. Ze huurden Friedrich Liechtenstein in. Dat is een entertainer van 57 jaar met een hele grote baard. En hij is veel te dik, maar hij heeft een geweldige stem. En hij is hun nieuwe gezicht. Dat de en die campagne heeft als thema supergeil. En er zit een nummer bij dat helemaal viraal gaat. Super Super super Superpower. super Supermarkt. Super guy. It is super geil, super geil, Richtig. Super geil. Fantastisch dit. Deze man die duikt gewoon drie octaven onder ron Brandsteder. De clip is ook <lacht> awesome. Wij zitten hem hier al te kijken. Hij lijkt een beetje van ver weg op uh, uh, Prins Bernard. Op, ja, ja, zeker met dat accent er ook bij. Dat ja. is ook, die anjer, die Anjer is een knoopschat, doet het ook een, een beetje. Ga het bekijken op de site, zou ik zeggen. En daar sluiten we de winterspelen ook nog even af. Vanmiddag gebeurt dat als onze medaillewinnaars gehuldigd worden in Assen. Ja, waar anders dan in Assen zou ik bijna zeggen. Feesthoofdstad nummer 1. En wij blazen de Olympische vlam nog eens een dunnetjes uit. Dat hebben we het goed gedaan, jongens. Al dat eremetaal, het, het leek de NOS pardon, wel een genig idee... om al die medailles die we gewonnen hebben op een hoop te gooien. Dat ziet er lekker imposant uit... Maar ja, dan moet iedereen ook weer zijn eigen medaille terug. En dan je een kleine twintig sporters in een metalen hoop. Oh ja, Sven. alles ja, is van iedereen hey. Ja, tuurlijk. Alles is van iedereen ja. Deze is rust. Rust, ja. ik heb oud ijzer voor je. Mooi. Deze is voor jou, hoor. dit is van Brokkie dan. helemaal. Ik moet nog een gouden Ja, iedereen moet nog even een gouden Dat en meer op de nieuwsbiv.nl. Waar de pixels gratis zijn en het leven goed is. Tot zo. Radio 1. De nieuwsbv. De oudste bank van Italië is een opspraak. Vanochtend is huiszoeking gedaan bij voormalige bestuurders en medewerkers van de bank Monte dei Paschi di Siena. Correspondent Rob Zoutberg, waar worden die medewerkers van verdacht? Het gaat in totaal met het verduisteren van 47 miljoen euro aan geld van de bank. Het geld zou zijn weggezet op offshore rekeningen. Dus in het buitenland werd geld verdwenen, net wel. Tegen deze groep liep al een onderzoek, dat is vijf jaar geleden begonnen, nadat allerlei risicovolle beleggingen, die ook alweer 700 miljoen waren, getraceerd werden, verzegen destijds voor toezichthouders. Nou goed, deze groep staat onder de loep. En vandaag dus die hele grote politieoperatie op tientallen plekken in Italië is huishouden en verricht in Rome, Milaan, Siena onder meer. Ja, en ik, ik hoorde, er is ook al een, een, een dode bijgevallen, of tenminste een dode aangelinkt aan deze zaak. Ik versta je vraag. Dat er een, een. Er was een dode. En die zou gelinkt worden ook aan deze zaak. Vorig jaar. Ja, dat, is, dat klopt wat je zegt. Dat is vorig jaar gebeurd. Vorig jaar zijn een van de woordvoerders van de bank. Die, bij wie de woning ook al werd doorzocht. Is dood aangetroffen. Iemand heeft waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Ja, inmiddels dit verhaal he, krijgt inmiddels, heeft inmiddels de nodige sporen door Italië getrokken. En ook vandaag weer. Je ziet dat het nieuws van die huiszoekingen. haalt hier echt alle voorpagina's. op het moment van de sites van de kranten opening van de journaalzakken. is dus hier heel groot nieuws. Uh -huh. Het is niet alleen uh, de oudste bank van Italië, maar ook een, een grote bank. Ja, sterker nog, de oudste bank ter wereld hebben we het over. De Montiret Paschi is opgericht in 1472. Het is de tweede grootste bank van Italië. Maar let wel, dus deze bank, waar dus tientallen miljoenen zijn verdwenen... heeft een steun van de overheid de afgelopen jaren van 4 miljard euro. Inmiddels wordt het gereorganiseerd en er 8000 banen geschrapt... Er zijn honderden kantoren dicht van dezezelfde bank. Uh, nou goed, en dan komt dit nieuws eroverheen. overheen: geld in zakken gestoken. Het enige lichtpuntje wat je dan kan opschrijven is dat er weer enige winstverwachting is van deze noodlijdende bank. Die allerlei risico's heeft gelopen de afgelopen jaren. Er wordt weer een winstverwachting van 200 miljoen volgend jaar. Nou, dat laten we zeggen is het enige lichtpuntje hier. Hm. Vanochtend dus een huiszoeking gedaan bij de medewerkers van de bank Monte de Paschi di Siena. Dankjewel, Rob Zoutberg. Schrijfster en journaliste Nienke de Jong. Vandaag deel je je gedachten met ons. En die gaan over de slotceremonie van de Olympische Spelen gisteren. Ja, want het was eigenlijk gewoon weer hetzelfde als de, de beginceremonie van de Olympische Spelen. Weer kregen we de hele geschiedenis van Rusland door de strot geduwd. Of in ieder geval de geschiedenis van Rusland waar ze nu met terugwerkende kracht wel trots op zijn. Dus er waren weer allemaal kleine kindjes die Yuri Gagarin uitbeelden of in een glitterpakje liepen. Omdat ze de Zwarte Zee waren. Uh, er was Boni M. Ik weet niet zo goed wat Boni M met de geschiedenis van Juh. Rusland te maken heeft. Behalve het liedje Rara Rasputin, Lover of the Russian Queen. Voor de rest kon ik daar ook niks meer bij verzinnen. Het was een potsierlijk vermaak en het was eigenlijk jammer... dat ze niet allemaal in optocht langs Poetin heen liepen... want dan was het een soort van Stalinistische parade geworden. Ja, eigenlijk is Poetin ook gewoon een soort van... ja, musical-lievende Kim Jong-il geworden. Het was dus eigenlijk verschrikkelijk en het duurde ook nog heel erg lang. En dan hingen er weer dat is in een trapeze. Hoor. Wat zei ja, En dan hingen ze mee, weer in een trapeze. Ja, maar dat was wel mooi of niet? <coughs> Nee, het was gewoon echt veel te veel van hetzelfde en het duurde veel te lang. Dus ik heb eigenlijk ja, weinig gezien wat ik echt leuk vond. Maar, maar Zuid-Korea gaf alvast een voorproefje, hè? Wat zei je? Zuid-Korea. Ja, je zit heel ver van me af. Zuid-Korea? Ja, dat was wat... een voorproefje. Ja, inderdaad. En dat was precies hetzelfde meuk. Het was weer, toen was het dus Zuid-Koreaanse kitsch die we kregen. Met uh, ook alweer kindjes in optochten en zingende uh, Koreanen. Het was echt heel erg. Het is niet gered door de Russische ballet. Nou, dat vond ik dus zo zielig. Want dan zie je dus, ik vond het eigenlijk het allermooiste vond ik nog. Weet je, dan weer die sporters die dan in de zaal binnenkomen lopen. En Bob de Jong die zijn uh, twee seconden of fame had met de vlag. Dat is dan fantastisch. Maar dan moeten ze allemaal op de, uh, op de tribune gaan zitten om naar ballet te gaan zitten kijken. Of een klassiek concert. Well, ik gun die jongens gewoon en die meisjes wat anders. Maar jij hebt die, er ideeën over. Die, want die sporters die vinden ballet niet zo leuk. Nou, misschien wel. Maar ik denk dus dat ze ergens anders behoefte aan hebben. Of ik heb in ieder geval ergens anders behoefte aan. Dus ik heb een heel plan. Eigenlijk wil ik gewoon een soort van um, enorm Holland-Heinekenhuis... maar dan zonder het gehos... Nou, misschien wel met het goos, maar zonder het, het kietzienige goos. Een enorm Holland-Heinekenhuis met een kofferband. Uh, een en daarna een karaoke-machine. En dan alle sporters bij elkaar. En dan urenlang kijken naar karaoke- en de sporters. Die natuurlijk G na twee biertjes allemaal als snakel zijn. Want ze hebben natuurlijk vier jaar lang getraind. Dus ze zijn niet meer gewend aan voor, drank. Voor, voor, voor, zie je, voor? <laughs> ik zat idee? in ideeën, Bjorn nijen Want jij bemoeit je er voortdurend mee, natuurlijk. Met dat, deze openings- en sluitingsceremonie. Dat is heel gevaarlijk. Van, van alle tweetberichten die ik uh, gelezen heb... Is het, is het duidelijk aan iedereen in de wereld... Dat uh, sporters, sporters zijn, niet omdat ze heel goed kunnen dansen. En volgens mij is dat ja, ook misschien ook dat het verhaal is, met het zingen. Is toch... Het allerleukste wat er is. Kijk, dat wil ik dan dus zien, weet je, want dan, dan zitten er drie biertjes in, dan wordt het gênant, dan gaan mensen meezingen. Ja. Dan zie, zoekt een leuke biathlonner, die zoekt zeg maar de Amerikaanse snowboardse waar hij al een tijdje een oogje op heeft, die zoekt hij even op en die, dan dus maakt hij een plaatje mee. dit is, een gewoon, dit is mee. gewoon de atleetversie van Jersey Shore? Ja, eigenlijk dat wil ik. Gewoon een beetje, zeg maar, laat de boel gewoon lekker ontsporen, gooi er wat drank in en zet daar dan de camera's op. Dat is veel leuker dan die enorme huilende beer die we nu hebben gezien bij de, bij de slotmanifestatie. Dus uh, dus uh, gewoon reality television uh, olympic style. Precies, precies. Ze hebben het verdiend, ze hebben er hard genoeg voor gewerkt. En het levert ook veel betere tv op. Utopia Sochi, dankjewel. Precies. Ik denk je, tot de volgende keer. De nieuwsbv Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Koen van Dijk ja. zit hier lachend aan tafel van homo-belangenorganisatie COC. Hij houdt zijn hart vast voor de toekomst van homo's en lesbo's in Rusland... nu de schijnwerpers van de Spelen zijn verdwenen. En onze vriend van het programma qua Winterspelen, je hoort hem al... oud schaatser Bjorn Nijhuis. Ook aan tafel John Stiene van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij vertelde net aangrijpend over het geweld in Kiev. Want ondanks alle optimisme over een nieuwe toekomst... wordt er ook flink gerouwd over de vele overleden demonstranten. Dit is Radio 1. Nu het nationaal met Mark Visser. De dreiging die uitgaat van Nederlandse Syrië-gangers die terugkeren in Nederland blijft onverminderd groot en daarom handhaaft de minister opstelte het dreigingsniveau op substantieel en dat is het op één na hoogste niveau. Uit gegevens van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid blijkt dat er inmiddels ruim 100 Nederlandse strijders naar Syrië zijn gereisd. Zeker 10 van hen zijn omgekomen.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 En tijdens de demonstratie bij een rechtbank in Moskou... zijn meer dan 100 mensen gearresteerd. In de rechtbank kregen acht mensen een straf... omdat ze twee jaar geleden tegen president Poetin demonstreerden. Zeven verdachten kregen celstraffen van 2,5 tot 4 jaar. De achtste kregen een voorwaardelijke straf. Tot zover de hoofdpunt. Situatie op de Nederlandse wegen in Ovenschauw genomen door John Sahoka. Met een viel op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen laden en Eenbrugge 4 kilometer. De Nieuws -BV oudschaatser Bjorn Nijenhuis. De Olympiërs komen vandaag thuis... en mogen meteen door naar Assen voor een huldiging. Ja, Assen, de droomplek voor een huldiging. <lacht> ja, ik, ik, ik weet in ieder geval zeker... en dit is ni niks tegen Assen hoor... maar ik weet in ieder geval zeker dat bij alle sporters... Uh, uh, uh, bij alle sporters is het, is het wel de vraag... waarom Assen? En ik kan me voorstellen... Sven kennende, je hebt hem net, ge, uh, hebt hem net even gezien uh, op de video daar, hoe hij uh, soms kan schreeuwen. Ik weet het, hij hey, als, als, als hard schreeuwt. Volgens mij, waarom Assen? Maar ja. Nou, geef het antwoord maar, als oudsporter. Uh, good question. Het is centraal. Aha, <laughs> als je het ja. eender dan ligt het tamelijk heb centraal. Je komt uit Canada. He? Ik, heb ja. ik heb geen die, idee. Omdat ze zin hebben in een feestje, denk ik. Ja, nee, ja. Ik, ik kan in ieder geval zeggen... maar dit geldt natuurlijk voor heel Nederland. Maar Assen is in ieder geval heel erg dankbaar dat ze de sporters krijgen. En dat zullen ze ook uh, laten zien volgens mij. Een dus mij. Dus het sportstad, hè? Het Assel. wordt supergezellig. Sportstad Assen. Het is niet zo ver van Heerenveen. We zijn de, er weer een aantal snel thuis. Ja, nou, precies. Ja. Denk ik. Um, dat wordt van hot naar her natuurlijk voor allerlei interviews. Hè. Hoe, hoe denk je dat ze er tegenaan kijken, dat ze dat moeten doen? Ja, dat is een goede vraag. Kijk. Uh, uh, uh, mensen. Uh, uh, sporters vooral. Uh, hebben zoiets van. Op geen moment zijn ze er denk ik wel klaar mee. willen ze gewoon lekker op de fiets stappen. Uh, uh, ik weet al dat. Uh, uh, als je die sterren van, de, van film. En et cetera et cetera. Als die uh, heel vaak uh, interviews moeten doen. Overal ter wereld. Uh, voor een opening van een nieuwe film bijvoorbeeld, vinden ze dat ook vreselijk. Naar uh, de 35ste interview. Dus ik kan me voorstellen dat die sporters dat, dat een Ja, maar ik, ik kan me ook kijken. wel voorstellen dat je je succes nog even wil verlengen. Ja, dat ik, je ik weet, nog je, even je, graag er zijn, het verhaal wil vertellen. Er zijn, er zijn volgens mij zat uh, extroverte sporters... die hun 15 minutes of fame echt vol willen gebruiken. Uh, no question there. Mm. Um, 24 medailles, hè? Hadden we, niet te geloven. Maar op de, in de sneeuw bakten we er niet zo heel erg veel van. Ja, dat, dat was niet echt sneeuw. Maar, uh, ja. Nee, ja, goed, in, maar in de sneeuw dus niet. Ah, dan en... lag het daaraan. In de smeltende sneeuw. In de sneeuw nee, de daar, de speel... we zullen niet zoals de Amerikanen gelijk allemaal excuses gaan geven. Het is de pak, het is het sneeuw. Maar had je er, had je er meer van verwacht, is... van verwacht, Bjorn? Had ik wat? Van ons in de sneeuw, had je er meer van verwacht? Wij zijn nieuw, wij zijn nieuw in, in, in, in de wereld van sneeuw. En volgens een global warming komt er steeds minder sneeuw. Dus ik weet niet wat, wat wij in Nederland straks voor toekomst gaan beleven... qua snowsports, zoals dat uh, genoemd wordt. Maar er um... ja, de deden voor het eerst het er nog nooit zo van... Nederlanders mee aan het snowboarden. Ja. Kijk, kijk Eerder heb ik ook gezegd... Uh, wij, wij verwachten altijd dat we... Kunnen, uh, uh, uh, precies kunnen weten wat voor vooruitgangen gemaakt zullen worden. Maar de Olympische spelen is maar één competitie, dus het kan best zijn dat de gemiddelde van uh, Nederlanders in sneeuwsporten omhoog gaat, maar dat de Olympische Spelen dat, een, in, in, niet, uh, uh, gewoon, dat het niet gewoon dat niet waargemaakt gemaakt de Olympische spelen. En dat dat kan wel eens gebeuren. So give those poor snowboarders a break. Nee, maar dat... dit was wel een van jouw favorieten. En, voor, en dan vooral het, het allemaal naar beneden met z'n allen. Ja, dat is echt de cross. Uh, dat, is echt, the cross is, dat is echt prachtig. Hè? Ik heb vroeger ook short track gedaan. En uh, we hebben ook allemaal gezien hoe dat kan aflopen. <laughs> dus, Levensgevaarlijk dus, uh, sport. Uh, ja, precies. Ja, ik, ik vind het allemaal echt uh, uh, uh, prachtig. Die, die nieuwe sporten, dat, uh, dat, dat, dat soort uh, Red Bull-achtige uh, sfeer... die er nu een beetje in die nieuwe sporten hangt. vind ik wel heel mooi. Hè. Moeten we meer die kant op? Moet het steeds spectaculairder? Um, eh, eh, ik, volgens mij wel. Ik bedoel, we gaan toch allemaal uiteindelijk terug naar de, uh, naar de uh, stadiums in Oud-Rome. En dan uh, wordt het een soort, uh, de meest spectaculaire wat je kan bedenken. With the gladiators en de lions en everything. Want als je kijkt naar een van de meest populaire nieuwe sporten uh, in de wereld. Dat is Ultimate Fighting Challenge. En ik, uh, Ultimate word? Uh, UFC, Ultimate Fighting Challenge. Een van de meest uh, uh, snel groeiende sporten ter wereld. En dat is eigenlijk gewoon vechten in een ring. En, uh, en, en wat, wat wij het liefst zien... en ja, dit is niet een populaire mening soms... en willen, mensen willen dit niet echt, soms, soms, soms willen ze het niet horen... maar wij kijken naar NASCAR bijvoorbeeld... al die auto's die heel snel in een ring uh, uh, draaien... of naar Formule 1, hmm. met altijd in ons achterhoofd... Het is, het is niet leuk, maar het is wel interessant als... Auto's bijvoorbeeld keihard met 120 of 200 km per uur tegen de muur aanknallen. Wij houden van spektakel. Dat, dat, dat, dat vinden we. We houden van hoge druk. Curling, bijvoorbeeld. Laten Precies. we het daarover hebben. IJshockey, sport nummer 1 in Canada. De tweede sport, oh curling. Jij als half-Canadees. Uh, curling de, kan heel spannend zijn. Heb je er wat zijn. mee, ja? Niks tegen curling. Nee, bijvoorbeeld, wij houden hier in Nederland van darten, weet je? En dan hebben we zo'n hele grote dartcultuur. En, en dat is ook maar staand en een beetje dingen gooien. Dus eigenlijk, in het, het, het curling over... is, is zo, wordt zo tegen aangekeken in Canada zoals wij tegen darten aankijken. Een beetje lacherig. Ja, het is een sport. Het is ook niet een sport is wel een sport. Ik kan je een interessant verhaal vertellen. Wij hadden een plan. Gerard Kemkers, Jochem Uitenhagen, Hij was erbij. Erben. Karel wou het ook wel doen. Dat wij na onze schaatscarrière, als we allemaal klaar waren... stiekem heel hard gingen trainen om te gaan curlen. Vanwege de vrouwen natuurlijk. Vanwege de, en dan daarna dat we allemaal nog één keer naar de Olympische Spelen zouden gaan... in, in 2024. Want dat valt 2024. wel op he, bij die curling, eh, dames. Dat, dat heb ik wel gehoord, ja. Ja, dat heb je ook gezien. Ja. Het ligt eraan. Ze zijn soms 45, uh, bijna... Uh, Een beetje te oud voor jou, maar... Ja, ze zijn soms 45 en, en, en Kijk niet, niet naar mij, verder. En, <laughs> en niet wat je zegt, uh, uh, spring chickens. Uh, maar soms uh, ze kunnen ze heel mooi zijn. Een hele brede veld hebben ze als het gaat wat, om mooie Maar hoe is het met dat plan, met Kempkers? Nou, ik, ik zou even hem op moeten bellen. Van, ja. uh, gaat hij nog vier jaar door? Want als die andere jongens allemaal klaar zijn. Dan kunnen we beginnen aan onze geheime plan. Om de wereld ja. van curling te veroveren. Oké, okay, maar curling heb je van genoten dus. Um, Deze hebben gewoon het, het, het uh, snowboard cross. Ondanks ja, dat, uh, ja. wat, wat, wat was het absolute hoogtepunt voor jou? Van de hele Olympische Spelen. Hij is ook Ijshockey. Nee, zo Canadees ben ik ook niet. Oh, I speak a little language now and then. Maar <laughs> het hoogtepunt was uh, uh, uh, voor mij. Was eigenlijk uh, die drie jongens. Uh, uh, uh, nadat ze de pluggersvervolging hadden gewonnen. Dat ze eindelijk klaar waren. Want ik ken dat gevoel zo goed. Dat je eindelijk klaar bent met alles. En ze hebben het ongelooflijk goed gedaan. En ze hebben Nederland vertegenwoordigd. Op een manier dat we misschien nooit, eerder zullen, uh, uh, nooit meer zullen zien. In ieder geval nog. Vast niet over 50 jaar dat we zoveel medailles winnen. Echt prachtig, ongelooflijk mooi. En uh, ze, ze hebben elkaar echt gewoon omhelst. Het was uh, super aardig. En vrienden, ik ken die jongens heel goed. Dus mijn favoriete moment was uh, post winnen van die, uh, van die prachtige ploeg. Christine, Oekraïne die haalde dat land haalde wel getaald twee medailles. Waaronder een, een gouden medaille voor het vrouwenbiathlon team. In de legendarische polstokspringer Sergej Boepka... voorzitter van het Oekraïense Olympisch Comité... noemde de medaille een heldendaad... en een steunbetuiging aan het Oekraïnse volk. Denkt u dat die medaille het volk inderdaad tot steun is geweest? Um, nou, er is het een en ander gebeurd natuurlijk, met het Oekraïnse team. Uh, behalve dat daar iemand uh, is betrapt op doping en dat ook is toegegeven was er spanning in het team omdat het team geen zwarte rouwbanden mocht dragen... en het team dreigde zich terug te trekken. is dus uiteindelijk is dat, met heel veel moeite hebben ze dat nog weer terecht te trekken... dat het team toch is gebleven tot het einde. Dus ik weet wel dat bij de eerste medaille dat was een brons. ik weet niet in welke discipline dat was... Dat uh, toen de sporters zich wel hebben uitgesproken zeg maar, voor, het, uh, voor het protest in Maidan. Dus dat zal ze ook wel op een reprimande zijn, zijn komen te staan. Maar uh, dus, de, er, er was wel zoiets, maar ik denk niet dat, uh, dat uh, de Olympische Spelen hetgene was wat de mensen op Maidan de afgelopen twee weken hebben bezig gehouden. Ik vind het trouwens belachelijk dat ze geen uh, zwarte rouwbanden uh, mochten dragen. Ik bedoel, we hebben te maken met een IOC. Die vinden het helemaal, he, helemaal niet erg dat uh, alle kleren dat de atleten dragen, alle tags en, en, en alle logo's van die kleren, die mogen gerust uh, gezien worden. Maar als uh, een land uh, uh, hun rouw wil vertegenwoordigen voor, voor, voor de mensen thuis in Oekraïne en dat hele nachtmerrie daar gebeurt en dat ze dat niet mogen doen, dan vind ik echt zo'n zo typische beslissing van, uh, uh, van de IOC-Bobo's om de makkelijke weg te kiezen. En, en ik vind het... Atherk. maar het is misschien Heel niet alleen geweest. Het, IOC. het is misschien uh, niet alleen van de kant van het IOC uh, gezegd dat ze dat niet mogen doen, maar ook binnen het team was waarschijnlijk onedigheid, toch? Ja, dat, dat zou zomaar eens kunnen. Ja, ik, ik heb dat niet gezien, maar ik, dat neem ik aan. Ja. Ja. Aan tafel ook COC-directeur Koen van Dijk. U heeft in aanloop naar deze Spelen de homorechten-kwestie in Rusland op de kaart proberen te, zeggen, te zetten. Um, moeten we nou een beetje vaststellen van ja, de Olympische missie super geslaagd. De homorechten-actie toch een beetje mislukt? Ik denk dat de actie zeer goed gelukt is. Uh, er werd een enquête gehouden onder het Nederlands publiek... voor de Olympische Spelen. En Sochi werd meer geassocieerd op dat moment... met de mensenrechten situatie in Rusland dan met de Olympische Spelen. Maar na de opening hebben we er weinig, weinig van gehoord. onze acties. Uh, Poetin heeft zich meerdere malen, bijna dagelijks... moeten verdedigen uh, voor de anti-homo-wetgeving... en de mensenrechten situatie in Rusland. En er is veel oppositie uh, tegen geweest. En de sporters, hadden die iets meer van zich moeten laten horen? Of zegt u nee, die moeten zich met sport bezighouden? Sporters doen aan de spelen mee om te sporten. We zijn zeer teleurgesteld in de officials in de IOC. Uh, we hadden het er net al over met die rouwbanden die niet nooit gedragen zouden mm. mogen worden. Het IOC kiest ervoor om de Olympische Spelen ergens het plaats te doen vinden, ongeacht de mensenrechten situatie. En wat had het gekost als, als zij hadden gezegd. Het is een strijd met Olympic Charter wat hier in Rusland gebeurt. Ja. En we zouden willen dat er in Rusland een andere cultuur zou hier Er nou is er veel te doen geweest over de zware delegatie... die Nederland naar Sochi stuurde. Maar vervolgens zagen we koning Willem-Alexander... dodelijk een buurtje drinken met Poetin. Ja. Wat vond u daarvan? Wij zijn altijd heel erg tegen een zware delegatie naar Sochi geweest. Met name omdat de Russische LHBT-beweging daarom gevraagd heeft. Ja, maar dat biertje... Ja, hij had er niet moeten zijn, dat is ons standpunt. Ik ga verder niet op het, op het gedrag van de koning uh, uh, commentariëren. Alleen op het moment dat je naar zo'n feestje gaat... weet je ook wel dat Poetin zo'n moment aan zal pakken. Die man is ook niet gek, daar zit ook een PR-staf achter. En die zorgt heus dat hij op foto staat met de koning om een biertje te drinken. In aanloop naar de Spelen hebben zij de hoge delegatie... zware Nederlandse delegatie al aangegrepen... om de anti-homowetten te legitimeren in Rusland. Maar in ieder geval is het zo dat Rutte dat ook weer aan de orde heeft gesteld... in een gesprek met Poetin... Toen die ging, hebben we ook met hem afgesproken. Maar dan moet je het ook echt aan de orde stellen. En dan moet je het onversneden aan de orde stellen. Ah, dus dat meer zeggen. We hebben best een dat goed niet... gesprek gehad over homorechten. Maar zeggen, die wet is in strijd met verdragen en die moet van tafel. Ja. NOC-NSF heeft zelfs nog een discussiebijeenkomst uh, over homorechten uh, georganiseerd. Was u erbij betrokken? We zijn er niet bij betrokken geweest. We hebben in de aanloop naar de Spelen uh, een heel aantal gesprekken gehad met NOC-NSF over, over hoe we ons hier op zouden kunnen stellen daar ook aangeboden om samen daar een bijeenkomst te organiseren. We zitten notabene samen in een alliantie in Nederland om homoacceptatie in de sport te verbeteren en uh, daar kwam niets anders uit dan een, een, een bijeenkomst... dat het een beetje in de marge genoemd zou worden. Hmm. Ja, dus ik, vind het, ik vind het belachelijk dat, dat de IOC... Kijk, de IOC denkt dat ze gewoon helemaal objectief kunnen blijven... in zo'n situatie en zichzelf uh, uh, uh, niet bij, bij deze politieke dingen uh, betrokken kan voelen. Ja. Maar de Olympische Spelen hebben 51 miljard euro gekost. En heel veel van dat geld is naar mensen toegegaan... Om te, om, om te zorgen dat het niet een, een, een politieke vraag uh, uh, zou worden... Binnen de, binnen de hele narrative, binnen het hele verhaal van de Olympische Spelen. Maar dat geld en het aannemen van dat geld, dat is een keuze die je maakt. Mm. En als je dat doet, dan word je deel van de discussie. Dan word je deel van de politieke discussie... van, van, van waarom de Spelen hier worden gehouden. Dus ze kunnen, ze kunnen zeggen dat ze er nie, geen deel van zijn. Ze kunnen zeggen dat ze objectief zijn. En, en hoe vaak ik dit gehoord heb van IOC-leden... van hier tot gunnen, ze zeggen dat allemaal wel. Nee. Maar het aannemen van dat geld en het kiezen om het in, Sochi, in Rusland te doen... dat zegt genoeg. Maar en natuurlijk ook IOC-leden die uit landen komen... waar het niet zo goed gesteld is met de homorechten. En dat is niet alleen Rusland natuurlijk. Want net verschijnt het bericht dat president Museveni van Oeganda... heeft de wet ondertekend die het mogelijk maakt... om homo's in dat land hard te straffen. Wat is uw eerste reactie hierop? Verschrikkelijk. We waren er bang voor. Uh, het zit er al heel lang aan te komen. Afgelopen weken heeft Museveni nog een slag om de arm gehouden... omdat hij wetenschappelijk onderzoek zou laten doen... naar Gwanda of homoseksualiteit gedrag is... of genetisch bepaald. Uh, van het weekend... Uh, uh, leek hij nog, nog weer he, te, te gaan stolen. En vanmorgen verschenen berichten... dat hij toch zou tekenen. Ja, iemand die dat voor is, homoseksuele dat is handelingen... Uh, uh, wordt aangeklaagd... die kan 14 jaar cel krijgen... en iemand die vaker wordt aangeklaagd... kan levenslang krijgen. Ja. Ja, er is zelfs sprake van geweest dat er doodschap ingevoerd zou worden. Uh, en, en in... Schetsen van de wet. Ik heb de uiteindelijke wet, die getekend is, natuurlijk nog niet gezien. Maar in voorstellen in die wet stond ook dat als je een homo kende en die niet aangeeft, dat je gevangenisstraf krijgt. Een moeder die een lesbische dochter heeft die tegen haar uit de kast komt, moet haar dochter aangeven bij de politie. Zo, directeur Con van Dijk. Radio 1. De Nieuws PV. De dreiging van Nederlandse jihadstrijders die terugkeren uit Syrië blijft groot. En daarom blijft het dreigingsniveau in Nederland substantieel. Dat is het op één na hoogste niveau. En dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Justitie-specialist bij de NOS heet Robert Bas. Dag uh, Robert. Welke zorg heeft het ministerie over deze Nederlandse jihadstrijders? Nou, het gaat er met name om de groep die terugkeert, of die terug wil keren. Inmiddels zijn er zo'n twintig al teruggekeerd. Daarvan zegt, opstelt in een brief aan de Kamer die zojuist heeft gestuurd. van ja, die zijn betrokken bij gruwelijkheden, zijn doorgeradicaliseerd, hebben gevechtservaring opgedaan. Nou, daar is een enorm risico van dat zij plannen hebben om hier aanslagen te plegen. maar ook een voorbeeldfunctie zijn voor nou, radicaliserende moslims. zodat de stroom richting Syrië niet zal stoppen. Ze zij recruteren ook dan? Ja, het, het zijn, ja, de angst is, is die aanslagenreeks die men verwacht. We hebben natuurlijk gezien vorig jaar die twee jongens in Londen... die die militair hebben vermoord. Dat waren ook twee teruggekeerde Syrië-gangers. De risico bestaat volgens opstelten dat dat ook in Nederland... en de rest van Europa gaat gebeuren. Ja. En het aantal vrouwen dat naar Syrië gaat neemt kennelijk ook toe. Ja, dat was een situatie in het laatste kwartaal vorig jaar. Opvallend dat er opeens meer vrouwen vertrokken vanuit Nederland dan daarvoor... Dat was nog in de situatie dat de verschillende rebellengroepen... niet met elkaar in strijd waren. Dus de kans is ook wel dat dat weer gaat afnemen. Wat je zag is dat uh, uh, jongens die daar aan het vechten waren... hun vriendinnetje over lieten komen... Uh, op islamitische wijze getrouwd waren... Nou, en dan daar dachten bestaan op te gaan bouwen. Maar dit is natuurlijk niet alleen een probleem van Nederland. Er hebben meer landen in Europa mee te maken, toch? Nee, ja, Nederland is nog redelijk beperkt. Uh, kan je zeggen, 100 jihadreizigers waarvan 20 terug... 10 zijn inmiddels uh, gesneuveld. Als je over heel Europa praat... heb je het over 1200 tot 2000 jihadstrijders... En euh, nou ja, je weet natuurlijk... Nederland heeft, of Europa heeft geen grenzen meer. Dus waar die dan weer op duiken is ook onduidelijk. En welke maatregelen neemt de minister op om het probleem op te lossen? Voor zover die dat kan natuurlijk. Ja, ze zijn aan het zoeken heel duidelijk. Er zijn nu een paar processen geweest tegen mensen die verplant waren. Nou, we hebben we natuurlijk vorig jaar twee uitspraken in gehad. Daar... Dat, dat, dat middel kan worden ingezet, is heel erg moeilijk. Uh, het, het intrekken van paspoorten, dat is een elftal keer tot nu toe gebeurd. Dat ja, gebeurt en, ook in het buitenland veel, hè? Dat gebeurt in het buitenland ook veel. Ja, het lijkt wel dat wij dat ook allemaal een beetje kopiëren. En je ziet dat bij een aantal minderjarigen die verpland waren... waar de achter kwam dat bijvoorbeeld ze onder toezicht zijn gesteld... of dat ze zelfs in een jeugdinrichting zijn opgenomen. En dat kan dan zomaar? Nou, dat kan niet zomaar, is heel erg lastig. Je ziet dat de overheid enorm mee worstelt... van hoe gaan we dat uh, beperken. En uh, niet alleen het feit dat ze daar naartoe gaan... maar met name als ze terugkeren. nos specialist Robert Bas couldn't stop it if we wanted to. Tell me I'm not dreaming. Uh-oh, I'm out of my depth Struggling to breathe, gotta catch my breath. A little voice saying yes, yes, yes. I can hear the siren screaming. When you touch me, when you hold me, I don't care, I'm in too deep. You're like a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 But you believe this power, this feeling God and every way it's taking over me I feel it, I need it, impossible to let maar Stevens, en uh, er wordt over Riptide hier het een en ander verteld aan, uh, aan, aan tafel. Uh, Emma met een gitaar, een ukulele en een banjo beschrijft dan een mui, een kwelde, noemen we dat ook wel. Dat water dat zo nu en dan op het strand achterblijft, omdat het er te veel van is. En uh, dat heet dan... Ja, dat heet een Riptide, maar ik vind het echt raar. Want vorige keer dat ik hier was, uh, uh, aan tafel, dan hadden we Vance Joy. En hij had het ook over een Riptide. So, ja, we moeten enige scharmen hangen ja. Ja. <laughs> Dat doen we expres. Ja, ja door, dacht, dacht ik. Overgewicht, dat is een, een vet probleem voor Schotland. Dagelijks sterven vier schotten aan de gevolgen van zwaarlijvigheid. En hij nou heeft de vervetting zelfs toegeslagen op een plek waar je het niet snel verwacht, namelijk het leger. Buitenlandredacteur Willem Frank de Noot, wat is er aan de hand? Nou, de, de Schotse krant The Daily Record die meldt dat één op de vijf soldaten van het Royal Regiment of Scotland te dik is. 630 militairen kwamen niet door de meest basale fitheidstesten heen. Die mogen dus ook niet uitgezonden worden of ingezet worden. En er wordt schande van gesproken, want die dikkers die zouden... Ja, schande zijn eigenlijk voor dat hele trotse regiment. Nou, In het leger is het nog niet zo heel erg als in de Schotse burgermaatschappij. Alleen Amerikanen zijn nog zwaarder dan de Schotten. En twee derde van de Schotse is heeft overgewicht of is zelfs obese. Twee derde. Ja, ieder pontje gaat door het mondje natuurlijk... dus daar zijn de schotten geen uitzondering op. Nee, die eten te veel vet, te veel zout, te veel suiker... en ze zijn ook verzot op takeaway. Um, Zo'n ongeveer de helft van die schotten eet ongeveer drie kanten klaar... of takeaway-maaltijden per week... Makkelijke hap dus. Nou, dat is voor die schot de normaalste zaak van de wereld. Weten ze eigenlijk wel wat fruit is? Erkennen ze bijvoorbeeld een ananas of een asperge? Een BBC-verslaggever zocht het uit voor de documentaire The Fat of Scotland. Ze ging met een kistje groente en fruit in Glasgow de straat op. You're telling me you don't know what this is? No, I don't know. If I told you the first part of the word was pine. Apple pine? It's not apple pie, no. It's a pineapple. Pineapple. Have you ever had pineapple? Yes. Yeah, is heel all chunks? Yes. So that's a pineapple. That's what it looks like before you cut it up. Did you nou, know die, that? die voetbalsupporter die heeft dus echt geen flauw idee hoe een ananas eruit ziet. Veel mensen konden ook niet zeggen hoe een, wat, wat een schotse raap eigenlijk is. Dat is een traditionele groente die heel veel in Schotland wordt gegeten. Dat is natuurlijk erg grappig. Zo'n man die niet weet hoe ananas eruit ziet, maar is het werkelijk zo slecht gesteld Nou Ja, een kwart van de schotse kinderen bijvoorbeeld eet helemaal nooit fruit. En de, de ziekenhuizen lopen ook niet bepaald voorop wat betreft het aanbieden van gezonde voeding, zegt professor Mike Lean. Foods which can be kept in vending machines tend to be high in sugar, high in fat. a ja, good example of exactly what we should not be giving to patients or to anybody who has health concerns. Patient this morning who came in with angina, chest pain. He had stents in his arteries. What was he given for lunch? Macaroni and mashed potato. Deze voedingsdeskundige Mike Lean, ja, hij vertelt over de de de de snoepautomaat en zo die daar in de ziekenhuis staat. Nou, totaal ongeschikt natuurlijk voor zieke mensen. In de cafetaria is het ook heel erg... Hij wijst naar een hartpatiënt die met pijn in de borst binnen werd gebracht. Die kreeg dus als lunch macaroni en aardappelpuree. Nou, oh. Ziekenhuizen hebben officieel afspraken gemaakt met de overheid om meer gezonde voeding aan te bieden. Maar ja, zoals je hoort, dat gaat dus niet overal goed. Een tsunami van vervetting dus in Schotland. Kan er nog iets aan gedaan worden? Nou, er zijn natuurlijk allemaal overheidscampagnes, voorlichtingscampagnes om mensen gezonder te laten eten. Die slaan wel redelijk aan bij vrouwen. Maar de mannen, die, nou, die, die trekken zich er eigenlijk weinig van aan. Hun extra kilo's, die schijnen sociaal wat meer geaccepteerd te worden. Maar er is nu een campagne die wel blijkt aan te slaan. En onlangs publiceerde medisch tijdschrift The Lancet daarover. En dat heet Fans in Training. En wat fit. is dat dan precies? Nou, die uh, kerels met overgewicht die mogen gaan, gaan trainen... twaalf uh, weken lang in voetbalstadions van hun favoriete club. En ze worden dan begeleid ook door coaches van die clubs. Ze krijgen... Voedingadviseurs mogen gebruik maken van, uh, van alle trainingsfaciliteiten die daar zijn. En Kilmarnock-fan Salvatore is heel positief over Fit. Hij deed mee met een aantal vrienden en dan kun je niet afhaken. afhaken zegt hij. I've got support of four support five other guys vijf the same boat. It helps because if you don't turn up, they're looking for you. So it's been really, really good. You know, they, they know the language to use, so it's not uh, condescending in any way, shape or form. I done an 18 lap uh, run around the pitch at Easter Road for charity, um, which is something when I first went to Fit Fans, I couldn't even walk around the pitch. Ja, een Hibernian-fan hoor je daar nog op het laatst. Uh, Derek heet hij. En bij een sponsorloop rende hij zomaar uh, 18 rondjes om het voetbalveld. En voordat hij met het FIT-programma begon... haalde hij niet eens één rondje. Maar het programma duurt 12 weken. Lukt het die mannen om dan daarna ook een beetje gezond te blijven leven? Ja, daar is het onderzoek in de Lancet naar gedaan. Cindy Gray van de Universiteit van Glasgow zegt dat er een blijvend resultaat is. We found that FIT was very effective in helping men lose weight. Men who'd been on the program lost 5.5 kilograms, and that's nine times more than men who hadn't taken part in the program. And the important thing is that they managed to keep it off for 12 months. Ja, goed resultaat dus. Er volgden twee groepen mannen. De ene helft deed het hele fitprogramma, de andere helft kreeg alleen wat advies. En die fit mannen die waren na een uh, jaar gemiddeld zo'n 5 kilo lichter, lagere bloeddruk. Ze eten gezonder. Nou, dat succes blijft niet onopgemerkt daar in Schotland, want vanuit Engeland is er ook interesse in deze Schotse manvriendelijke aanpak. Willem van den wel. dankjewel. John Stine, u werkt bij Binnenlandse Zaken en u helpt Oekraïne met allerlei bestuurlijke zaken en taken. Uh, ja, u, wanneer gaat u weer? Um, in mei. En dan is de vraag of dat ik dan voor het project ga of voor de verkiezingen of voor allebei. Want dat loopt toevallig samen. Dat loopt dan toevallig samen. Ja. Dus ja, ik tenminste, nu... als het project nog doorgaat, natuurlijk. Ja, dat project gaat zeker nog door. Tenzij ja. natuurlijk de Europese Unie eerder zou zijn met het uh, visumvrij regime. Wat op zich ook uh, hmm. aan te moedigen zou Want zijn. Daar maar daar u niet. Naar onder Dat he? verwacht ik niet. Kom van Dijk uh, van het COC. De volgende Spelen en ook het WK voetbal zijn in Brazilië. Hoe zit het daar met de homorechten? Brazilië is een heel interessant land. Brazilië heeft hele liberale wetgeving. Uh, maar sociale acceptatie is heel erg laag. Dus er is ook het, het grootste gay pride van de wereld. Drie ja. miljoen mensen komen daarop af in Sao Paulo. Maar als je in de achterbuurten woont, als je op het platteland woont... ben je je leven niet zeker als mensen het weten. Dus daar is nog veel werk te doen ook. En in 2018 wordt er weer gevoetbald in Rusland. Dus dan krijgen we diezelfde discussie over Rusland weer. En Björn Nijenhuis, we zien je morgen weer of overmorgen? Ja, overmorgen. <laughs> we, gaan blijven, we gaan gewoon blijven schaatsen. Ja, dus dat, we uh, gaan het voortdurend hebben over de Olympische Spelen. We hebben speel. nog <laughs> We hebben nog alles te zien. Dankjewel. Allen bedankt voor de komst naar deze studio en voor het zitten aan de tafel. Dit is Radio 1. E. Hallo!